10 uur. Dooral Negens met het NOS-journaal. De Nachtwacht in het Rijksmuseum in Amsterdam... wordt de komende tijd uitgebreid onderzocht en gerestaureerd. Voor het schilderij is een glazen wand gezet... zodat het publiek de onderzoekers aan het werk kunnen zien. Het onderzoek met microscopen en 3D-techniek moet duidelijk maken... welke verf Rembrandt in 1642 gebruikte... en wat er moet gebeuren om het schilderij klaar te maken voor de toekomst. Het Rijksmuseum verwacht dat het onderzoek een jaar duurt... voordat de restauratie van de Nachtwacht kan beginnen. Voortaan krijgen alle leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs een schooldiploma. Minister Slob wil de scholieren meer erkenning geven. De wet moet er nog wel voor worden aangepast. Waarschijnlijk krijgen de leerlingen in 2022 voor het eerst een diploma. Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs krijgen specialistische of intensieve begeleiding. Het gaat dan om kinderen met een beperking chronische ziekte of stoornis. Een deel van die leerlingen doet geen eindexamen en krijgt daardoor geen diploma... Maar Slob zegt dat alle scholieren een bekroning verdienen... aan het einde van hun middelbare schooltijd. De finale van het WK Voetbal is door bijna 5,5 miljoen mensen bekeken. Dat is na de halve finale tegen Zweden met 5 miljoen kijkers... opnieuw een record voor de Oranjevrouwen. Oranje verloor de finale met 2-0 van de Verenigde Staten. Na de aansluitende huldiging keken bijna 5 miljoen mensen... De best bekeken mannenwedstrijd is met ruim 9 miljoen kijkers... de WK-finale, halve finale, Nederland-Argentinië in 2014. Een dronken automobilist is vanmorgen bij Spijkenisse... bijna van een viaduct over de A15 gereden. Hij kwam van de N218 en in plaats van een bocht te maken... reed hij rechtdoor. De auto schoot door de vangrail... kwam met één wiel boven de A15 te hangen. Omdat brokstukken op de snelweg dreigden te vallen... waren twee rijstroken een tijd dicht tot de auto was weggetakeld. De automobilist is aangehouden, ligt nu in het ziekenhuis. Het weer wolkenvelden, vanuit het noorden lichte buien. Meer naar het zuiden ook zon. Aan de kust vrij veel wind. Het wordt 16 tot 20 graden en morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A7 Hoorn richting Zaandam 4 kilometer file tussen Hoorn en Purmeren Noord. De vertraging is 10 minuten. De N201 hoofddorp Hoorn is in beide richtingen dichtbij. bij Uithoorn door bergingswerkzaamheden. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 En uh, Zandvoort heeft het. En dat is mooi, want op deze bijzondere dag, zaterdag 6 juli, zijn we terug in Engeland. Uh, alles hier in Engeland staat. Uh, Nederlands Zandvoort staat in het teken van Engeland. En dat is lachen. We hebben een, een leuk programma. Goedemorgen, en, Pieter uh, goede, Joost. Ja, ik wou je net aankondigen. Oh, ik denk de ik doe stem, jou eerst even. Dat, ja, uh... U hoort de stem van uh, Irene. En uh, Irene, de ja, die, die presenteert dit programma. En het is. Zaterdag 6 juli, het programma Goedemorgen Zandvoort live, dit keer vanuit de studio en aan de knoppen en regisseur is Rob Harms. Uh, de redactie was van Gert van Kuik en eindredactie G. Rutte, die ook voor de koffie en de thee zorgt. Een bijzonder programma, want we hebben een heleboel onderwerpen vandaag. Hierheen. Ja, een nou, we heleboel we ingeschoven onderwerpen ook. Maar we beginnen zometeen met mijn bijna buurvrouw... ja, dat weet ze niet... Uh, van het atelier Zeestraat Iris Planting. Die komt praten over nou, dat ze daar is gekomen zitten met haar studio... Ja, ja. en hoe dat uh, in elkaar steekt. Uh, daarna krijgen we het British Race Festival. Erik Wijers komt erover vertellen. Ik zag vanochtend, ik fietste hier naartoe... en ik zag al die prachtige Engelse autootjes hier naartoe rijden... Wat een feest. En daarna komt Margot Bergman, onze Zandvoortse kunstenares... die een opdracht van de gemeente Amstelveen heeft gekregen... voor een groot kunstwerk op het Keizer Karelplein in Amstelveen. Dat is een prachtige plek. Dan poft ze mee. Dan hebben we een kleine pauze en journaal. En dan Pieter. Dat gaan we twee uur doen. En dan gaan we praten met uh, Michiel Hermsen. Hij is de fractievoorzitter van D66. Die een motie heeft ingediend afgelopen dinsdag... om een kwartiermaker te krijgen voor de Formule 1 volgend jaar. Nou, er is een veel discussie over en we zullen er even over doorvragen. Vervolgens komt Ernst Brok mee namens de Zandvoortse Rennersbrigade... en die gaat vertellen wat er allemaal gebeurd is in de afgelopen maand... en wat er staat te gebeuren. Daarna krijgen we de nieuwe voorzitter van de Rotary Club Zandvoort... die zich komt voorstellen, dat doen we snel en kort... want daarna, oh. hebben, we <laughs> nog, daarna hebben we nog Simon Mulder, de dichter... die gaat praten over Oscar buyltjes ja, die komt zondag in het museumpodium uh, bij dus het, het, het, het, het, het museum. Programma. Dus we dus beginnen meteen met een, uh, een schone dame die uh, naast ons zit. En dan heb ik het over Iris Planting. En je zei atelier. Oh. Bij een atelier denk ik altijd aan expositie... Van uh, ja, schilderijen en kunstwerk. Nee, maar eris nee, is een fotograaf. Maar goed, ze, ik, ze is... gaat het zelf vertellen. Maar ze is Goedemorgen, Iris. Ja, Goedemorgen. Ik woon op nummer 22 trouwens. Oh, dus echt? ik woon op de hoek. Dus nou. ik, ben, ik heb een beetje alles. Ik heb ook stiekem naar binnen gekeken. Oh, steeds ja. van wat gebeurt daar nou? Wat is er nou aan de hand in dat aankloppen. pand? Ik ga aankloppen. Ik ben er niet altijd. Maar jij mag altijd aankloppen en dan laat ik je het even zien. Dus vandaar dat ik het misschien ook gelijk uit kan leggen. waarom ik het atelier heb genoemd. Omdat ik het gewoon heel erg leuk vind. Als mensen gewoon even binnenkomen kijken, ik heb ook uh, kunst aan de muur hangen. Nu nog veel van mezelf. Maar um, in de toekomst wil ik daar ook uh, kunst aan de muur laten hangen. Van mensen uit Zandvoort die prachtig kunnen fotograferen. Ja, of en die uh, zijn er best ernaast. wel hoor. Dat geloof ik zeker. Ja. Ja. Laten we even bij het begin beginnen. Wanneer dacht je? Ik wil fotograaf worden. Wow, dat is echt wel heel lang geleden. Um, Je bent ik, nog zo jong als wat, dus no. zo lang kan het niet zijn. Nee, maar het, het is allemaal een beetje zo gelopen. Ik, ik wilde, toen ik van de haven kwam, wilde ik heel graag fotograaf worden. Maar ik had geen wiskunde in mijn pakket. Ik, ik werd niet aangenomen op de hogere vakschool voor fotografie en zo. Dus uiteindelijk heb ik een brede opleiding gedaan in de, op het gebied van reclame. Audiovisueel, uh, tekenen, fotografie, van alles en nog wat. En van daaruit ben ik dus uh, gaan werken bij grote fotostudio's, waaronder Lukien. En dat is ja gewoon de grootste fotostudio van Nederland. En daar ja, heb dat ik. Is gewoon... geen onbekende nee. nee, precies. En daar heb ik alles geleerd. En zij begonnen, ja, maar dan heb ik het echt wel over lang geleden. Zij begonnen als een van de eerste in Nederland met digitale fotografie. En um, ik heb dat met hun mede opgezet en uitgezocht. En wat het beste licht is voor digitale fotografie... je moet je voorstellen dat fotografie eh, digitaal begon... met een achterwand op je grote camera. En dat duurde dan een kwartier om het hele beeld te scannen. Dus het licht moest een kwartier lang constant zijn. Dat moest uitgevonden worden... Uh, in de zomer, als we de deur open hadden en er zat een vlieg op het onderwerp, dan kon je weer helemaal opnieuw beginnen, want dan had je een lijn in beeld. En het was, het was echt pionierswerk. En daar heb ik dat allemaal geleerd en vervolgens meegenomen in mijn dat was nieuwe was 1995. Oh, jij, jij hebt de cijfers. Ja. Die <laughs> ben ik even kwijt. <laughs> ja. nou, dat is nog kort geleden. Nou, vind je? Ja. ja. <laughs> ja er is uh, veel gebeurd uh, sindsdien. Ja. En, en ja, we weten het niet, de mensen weten het waarschijnlijk niet. Maar als je de magiet opslaat. Of libellen of andere bladen. Dan kom je een heleboel mooie foto's tegen. Maar er staat nooit een naam bij. Althans, ja, het valt mij niet op. Uh, nee, het valt niet op. Ze staan er wel. Ja, ze weten dat allemaal zo goed mogelijk weer weg te stoppen. Maar in de kantlijn staat altijd wel, uh, wel de naam. Dus ook de mensen uit het vak die denken van... goh, wie heeft deze serie gemaakt? Die weten wel waar ze moeten kijken. En op die manier krijg je dan vaak ook weer nieuwe opdrachten. Maar je hebt erg veel foto's gemaakt. Ja. Als ik jouw een Vitae nakijk... Het is ongelofelijk. De politiek heb je gehad. Ja. Uh, tot, tot Clinton aan toe. Ja, uh, ja Bill on Clinton. Ja. Ongelofelijk wat je allemaal gedaan hebt. Ja. Ook op modegebied, uh, uh, Strand, beachhouses en dergelijke. Ja, je hebt mijn website uh, goed bekeken. Ja, ja. Ja, ja. Ja, het is, uh, ja, het is heel uiteenlopend. Uh, ik, ik, ik ben begonnen inderdaad bij Leukien met stilfotografie. Gewoon door de potjes en de pannetjes en dat soort dingen. En uh, ja, ongeveer zes jaar geleden ben ik... Ja, ik ik heb een grote studio gehad, overgenomen van Sanoma. Ik even heel kort. Maar zes jaar geleden ben ik weer voor mezelf begonnen. Onder de naam Dutch and Famous. Omdat ik al heel veel bekende mensen fotografeerde. En uh, dat heeft zich alleen maar uitgebreid. Ja, in binnen- maar, en buitenland. Maar dan kom je in Zandvoort terecht. Hoe, ja, hoezo? fantastisch. <laughs> ja, maar hoe kom je in Zandvoort? Ja, nou ja dat, dat was een beetje een samenloop van omstandigheden. Omdat wij uh, naar Zandvoort zijn verhuisd. Uh, vanuit Heemsteden. En um, ik, ik was op zoek uh, naar een nieuwe studio. Ik had mijn andere studio opgegeven. Um, ja, dat, ook omstandigheden. Op een gegeven moment zit je even met twee huizen en dat soort dingen. En ik, ik ben ook al snel van... Nou ja, als iets klaar is, niet goed meer voelt... dan ga je gewoon kijken naar nou, weer iets nieuws. En daarbij komt dat... Ik had best wel een hele grote studio. Maar tegenwoordig, als je een grote studio nodig hebt... dan kun je die huren overal. Okay. En uh, Zandvoort is voor mij eigenlijk één groot studio. Je hebt het zand, je hebt het, het, het prachtige licht van ja. de zee. Um, dus wat heb ik nodig? Is gewoon een ruimte waar mijn computer staat... en een, een, een, een plek waar ik portretten kan doen. En that's it. Dus uh, ja, ik heb wat ruimte ingeleverd voor, maar voor mijn gevoel heb ik er heel veel meer voor teruggekregen. Ja. En dat, dat voelt gewoon heel lekker om... Uh, om uh, het te is gaan. trouwens dat pandje wat heel lang leeg heeft gestaan... Uh, in de Zeestraat. En er uh, waren... Er waren problemen, Er waren ik, wat he? problemen. Ja. En ze hebben, geloof ik, iets gefabriceerd in de, onder de grond. En hebben ze wat te veel uitgegraven... waardoor de panden daarnaast een beetje zijn gaan zakken en zo. Ja. Maar dat is ja, het is allemaal opgelost. En het is allemaal opgelost. Het staat allemaal, heel stabiel nu. Heel en, stabiel uh, en, ja. en een prachtige... Het is een diep pand, hè? Dus ja. Het is een vrij lang pand. Ja. En, maar het is puur alleen maar je werkplek. Ja, het is helemaal... Achterin heb ik zeg maar gewoon mijn kantoor. En uh, voorin is dan uh, de studio. En, en, en tevens een soort uh, galerie. En uh, uh, ik ontvang daar mensen die op de foto gaan. En we kunnen daar de fysici doen. We kunnen binnen fotograferen. We kunnen buiten fotograferen. Het is ook een, een uitvalsbasis. En uh, ja, het is gewoon mijn uh, lekkere werkplek. Ja. ja. Prachtige plek, uh, dicht ja. bij het strand, dicht bij ja, het dorp, dicht bij, bij alles. Het station zit ook om de hoek. Dus het is ook heel goed bereikbaar voor de mensen... wat, wat iedereen heel prettig vindt. Ja. Dus uh, ja, zeker. J jij bent expert. Wat maakt nou een foto dan een goed beeld? Wat maakt een foto dan een is goed beeld? Is de emotie beeld? van het gezicht of van de omgeving? Um, nou ja, wat ik bijvoorbeeld afgelopen week ben ik nog... Uh, heb ik twee ministers gefotografeerd. Uh, ben ik op de ministeries weer even langs geweest... nog net voor het reces... En dan, uh, ja, mensen hebben vaak weinig tijd, vooral politici. politici. Maar toch probeer ik altijd even uh, ja, de mens achter die politici te vangen. En dat betekent dat je heel veel voorwerk moet doen in waar zijn ze nu mee bezig? Wie zijn het eigenlijk? Uh, wat interesseert hun? Dus op het moment dat zij in de visie gaan... want dat, dat is een van de voorwaarden die ik altijd uh, heel graag meeneem in mijn fotografie. Ik fotografeer eigenlijk niet zonder fysiatie vooraf... Ook omdat de mensen dan heel even tot zichzelf kunnen komen. Even een moment van rust. En dan ga ik er vaak bij zitten. En dan probeer ik in een hele korte tijd de juiste vragen te stellen. En de mensen goed te leren kennen. Dat zij mij leren kennen. zodat ze zich proberen open te stellen naar mij. En dan, uh, en dan gaan we gewoon aan de gang. En dan kan het inderdaad in binnen tien minuten erop staan. Het maar kan is het, het poseren of is het juist het moment pakken? Het zijn de momenten waar ik er wel echt van hou. Het is ook heel verschillend. Soms begin je met mensen om te poseren, omdat ze zich daar prettig bij voelen. En dan probeer je daar langzaam uit te komen... omdat ik geloof dat als iemand zich uh, eventjes... Uh, juist uit dat moment van poseren... Uh, begeeft dat, dat je dan de mooiste foto's krijgt. Natuurlijk. Je bedoelt de foto van uh, Adrian van Dis, bijvoorbeeld, die daar op je website staat. Ja, die dat, die is dat heel... zijn even gekke momenten, ja, inderdaad, ja, met hem. Maar nou is hij best wel heel makkelijk om te fotograferen, want het is gewoon een gekke man. Ja. En, uh, en het was bij hem thuis. En, en ja, dan, dan krijg je gewoon heel veel van dat soort momenten. Dus ja. dat zijn wel echt cadeautjes. Leuk. Dat, ja. ja, weet je, hier zit ja. zoveel in. In, zo ja. de, in de eerste instantie denk je, nou, wat een rare foto. Maar als je goed kijkt, <laughs> ja. dan zie je zoveel van deze man. Ja eruit komen. Dat is, ja. dat is echt mooi. Ja. Prachtig dat je dat zo kan pakken, ja. inderdaad. Ja, en ik, ik heb bijvoorbeeld uh, premier Rutte ook een aantal keer voor de camera gehad. En daar heb ik dan wel een hele geposeerde foto van. Juist omdat misschien de mensen of fotografen heel vaak bij hem zoeken naar het niet geposeerde. Ik dacht, en nu gaan we het anders doen, maar gaan we gaan we hem gewoon van de achterkant laten poseren. En omdat ik hem al een paar keer voor de camera heb gehad... durfde ik hem dat ook te vragen. En alles gaat dan weer via woordvoerders die er omheen staan. Maar Nog die vonden waar? dat... Ja, je moet dan dan krijg je even zo'n zijdelinkse blik van... is dat goed, weet je wel. Maar die vonden het ook goed. Die hadden zoiets van, Iris, ga je gang maar... en doe maar wat jij denkt dat leuk is. En toen heb ik hem dus van de achterkant gefotografeerd En uh, ja, die foto die is uh, wel uh, regelmatig opgepakt, zeg maar. Uh, omdat hij dus zo specifiek... Juist ook van de achterkant heel herkenbaar is. Ja. En dat, ja, dat zijn wel leuke dingen om, uh, om te ontdekken en uh, mee te spelen. Ja. Grappig. Ja. En, ik, ik weet uit, uit mijn verleden, lange verleden, dat auteursrechten een heel belangrijk onderwerp is. Zeker voor fotografen, Want ze pikken je foto en die zie je niet alleen in Nederland. maar in Nieuw-Zeeland en ja. dergelijke. en dan komen jouw foto tegen. Ja. Dat is een probleem voor fotografen. Ja, nou, ik, uh, ik heb daar, uh, ik ben daar niet, uh, vanaf het begin af aan heb ik daar nooit super moeilijk over gedaan. Uh, omdat je anders helemaal gek wordt. Je kunt het namelijk niet controleren. Nee, dat is de je, ja, je, je weet niet wat er met je foto's allemaal gebeurt. Dus het beste is gewoon uh, om eigenlijk maar heel trots op te zijn als je foto wordt gebruikt. En um, als je jezelf maar gewoon genoeg naar buiten presenteert... van dit ben ik en dit maak ik... dan komen mensen er toch wel achter dat die ene foto die gebruikt is... eigenlijk niet van diegene is, maar van iemand anders. In dit geval van mij. En ik, ik geloof dat ik altijd wel uh, te vinden ben dat, dat dat uiteindelijk voor mij is. En je kunt in je foto ook je metadata meegeven. Dus uiteindelijk op die manier is wel alles te traceren. En uh, ja, ik heb daar nooit zo heel veel. En ik heb een agent die uh, waar mijn beste foto's naartoe gaan. En die beheert uh, het alles. Dus die, die controleert wel ja. voor mij ook. Ja. Dan heb je ook digi, helemaal mee gespecialiseerd op digitaal. Dat ja. betekent ook dat je computer alles kan bewerken en dergelijke. Tot ja. een, een dikke dame, een dunne dame, <laughs> pukkeltjes, spuisjes ja. en alles. Ja, alles kan. Uh, een eerlijke foto is het niet meer als je zo bewerkt. Is. Nee, ik, uh, ik moet eerlijk zeggen, ik, had het laatst, ik heb ook weer een interview laatst gedaan en, uh, voor een fotoblad en die vroegen dat ook van ja, en hoeveel bewerk jij dan en in welke programma's? En mijn motto is eigenlijk, ik, ik bewerk zo min mogelijk. Ik, ik ben geen beeldbewerker, want ik vind dat dat nog steeds een apart vak is. En ik ben fotograaf en ik probeer gewoon de beste foto te maken. En natuurlijk bewerk ik. Uh, ...pukkeltjes en dat soort dingen... ...die no mensen normaal niet hebben. Uh, ik, ik doe iets aan mijn contrast... ...ik doe soms iets aan mijn kleur... ...maar daar houdt het wel bij op. Uh, ik ga geen mensen niet mooier of dikker of dunner... ...of wat dan ook maken dan dat ze zijn. Want uh, ik vind de echtheid in een foto... ...vind ik ook heel belangrijk. Ja, ja ik, ik, ik zit net te bedenken... ...dat ik gebruik stiekem... ...want je hebt mijn <laughs> foto's net gezien... ...die ik ochtends maak... Uh, ...snapseed en dan HDR... Uh, ...wat is dat... Uh, HD of HDR? HDR, ja. om het wat scherper... De... Om, om de foto, zeg maar, net even... Ja. Want soms uh, is het in de werkelijkheid net even iets scherper dan wat er dus op de, op de telefoon... Ik bedoel, ik heb gewoon ja. een, een iPhone, dus... Dat, ja, daar dat, kan dat gaat tegenwoordig ook zoveel mee. Dat, en René, uh, ja. de fotograaf die hier wel bekend is in Zandvoort, die heeft me dat toen gezegd. Hij ja. zegt, je maakt mooie foto's, zei, maar gebruik Doe dat eens. Doe ja. even dat. Ja. En Net even dat tikje ja. en dat maakt inderdaad wel heel erg mooi. Maar daar doe je niets af aan nee. het, het, de foto. De nee, je foto. laat het, het beeld uh, eigenlijk ja. wel in, in het origineel. Maar je voegt er net even of niets nee, meer op de Dat is inderdaad wat anders, Pieter, als wanneer er een dame op een foto staat... die je gaat in één keer een mooie taille maken... terwijl ze die taille helemaal niet heeft, bij wijze van spreken. Of mm -hmm. mooie slanke benen, terwijl die benen zeg maar, iets uh, meer zijn. Ik ben zijn. nog jaloers, of andersom. want ik kom uit de tijd van de klak en de klik... Dat ik door moest draaien met acht foto's en dergelijke. Ja. Nou. Maar dan, dan kun je nog iemand die uh, wat, wat voller is of zo. door een bepaald standpunt aan te nemen of door je licht anders te maken. kun je die er ook heel slank uit laten zien. Ja, maar dat is een ja, ander verhaal. Want dan, dan pak je het mooie uit wat er is. En dan hoef je het niet zeg maar, te bewerken. Daar hou ik het meest van. Een vraag. Je adres is Zeestraat 32A. Ja. Er zijn er mensen die luisteren en die zeggen van... Hé, ik zou een mooie foto van mijn opa willen hebben. En, eh, of van mijn oma. Ja. Zou je die kunnen maken? Eh, kunnen we een afspraak maken om langs te komen? Ja. Dat kan. Nou. <lacht> <laughs> ja. Kijk, alles kan. Ik, ik, ik geloof altijd ja, dat alles geld, kan. Maar... Ja, maar de, inderdaad, dat, dat is het. Ik, ik, ik ben regelmatig in het buitenland. Ik fotografeer op veel bekende mensen. Wat ik al vertelde, ik fotografeer niet zonder een fysiagiste... Um, ja, dus er hangt wel een, een, een prijskaartje aan, okay. ook om die kosten. Ook, ik maak ook vrij werk, dat moet ook betaald worden. Dus dat, dat, dat, moet, uh, dat moet er wel uitkomen. En ik ben, bescherm heel erg mijn naam. En dat is Dutch Famous. En dat, uh, en dat wil ik heel graag zo houden. Maar ja, natuurlijk, uh, alles maar, is bespreekbaar. Okay. Mensen zijn uh, bereid om alles te betalen en te doen, want ze willen echt uh, professioneel. Ja. Kunnen ze jou bellen? Ja, natuurlijk. Mag ik het telefoonnummer noemen? Ja, dat mag. Nou ja, het is de wet... Maar wat, ik, wat misschien toch wel heel handig is, e is dat ze uh, via de e-mail, dat is dan, dan nog handiger. Nou, en, noem je e-mail. Nou, als ze gewoon op atelierzeestraat.com uh, uh, intoetsen, dan staat daar alle informatie op de site. Dus zeg het nog een keer. Atelierzeestraat.com ja. Oké. Okay. Nou, Dat is misschien het allerbeste, want alles, dan gaat de telefoon... als jij in Ja, en de, je zit. en de mail kan ook info.atelierzeestraat.com. Ook voor bedrijfsleven zijn ze geïnteresseerd. Ja. Even mede naar jou. Ja. Ja. En laat ons dan weten hoe alles zich ontwikkelt. Ja, lijkt me leuk. En, uh, ja, ik vind het heel erg leuk om hier te zijn... en uh, om een stand voor het nog beter te leren kennen. Dus uh, zeker. Ik uh, kom zeker een keer bij ja, je aanlopen als ik langs Altijd. loop. Om nog ja, een keertje leuk. langs. Dingen ja, te kijken. zeker. Hartelijk, hartelijk welkom. Absoluut. Veel Dank succes. voor je komst. En Dank succes. je wel. Wij gaan luisteren naar Greenfield and Cook, Don't Turn Me Loose. We zijn weer in de uitzending en aan tafel zit Erik Weijers, directeur circuit Zandvoort. En die heeft het zo verschrikkelijk druk. <laughs> ja. want, want, want als u Zandvoort binnenkomt, dan staat er een bordje van... Uh, yes, you are now leaving the European Union. Uh, vanaf hier moet je Engels praten, betalen in Engelse ponden. Uh, dat is lachen. Ja. Maar moet je ook links van de weg rijden dan in Zandvoer? Nee, dat nog niet. Maar voor de rest lijkt het er wel aardig op hoor. Ik met ook wel, al een, uh... Het ook een. zou wel humor zijn. Ja, het zou wel grappig zijn om dat voor één weekend om te draaien. Ja. Maar ik weet niet of, of de politie daar gelukkig voor ja. nou, is. Ik, ik heb vanochtend op de weg hier naartoe ben ik via de kost verloren uh, gefietst. Nou, als je ziet wat er binnenkomt rijden, dat is zo mooi. Ja, ja het zijn schitterende auto's. En ja, en vandaag is eigenlijk nog echt wel de warm-up dag. Want uh, morgen. Uh, dan is echt natuurlijk de grote dag en uh, er zullen nog veel meer auto's komen. Maar het is nu ook al heel gezellig druk op het circuit met uh, heel veel auto's. En, uh, ja. even, even afgezien van het circuit, daar kom ik zo meteen op... maar vanmiddag moet je ook in het centrum zijn van Dorp... want dan is de parade van ja. de oude auto's... Klopt. Uh, kwart voor twee begint het tot ja. kwart voor drie. Ja, dat is uh, zo lang zal het niet duren. We gaan om kwart voor twee van het circuit af... en dan uh, rijden we via de boulevard rijden we naar het centrum... En dan komen we via de Oranjestraat naar beneden. Uh, naar beneden. En dan langs de rotonde door de Haltestraat C Zeestraat omhoog. En dan gaan we nog een keer terug over de Engelbertstraat richting de Oranjestraat. En dan doen we dat rondje nog een keer. En dan gaan we daarna weer terug over, de, over het boulevard. We stoppen niet dat de mensen de nee, nee, we stoppen niet Nee, hebben. dat mag helaas niet. Nee, nee dat, oh. doen we, dat doen we wel met de van kampliedparade ja, natuurlijk dus. weer. Uh, maar nu niet met, met deze Engelse auto's. En het, zijn, uh, het zijn allemaal auto's die aan het Jaguar concours meedoen. Uh, dus er zitten echt een hele mooie bij. Uh, uh, echt, ik heb ze net zien staan. Er zitten echt. er een de... morgens voorbij komen? Oh, ja. ja, morgen is het wat gevarieerder. Want dan is het uh, voor alle clubs die er zijn. Uh, vandaag uh, zijn het uh, de Jaguars die, uh, die naar na, na het centrum komen. Dat is kwart voor twee vanmiddag ja. in het centrum. Ja, ja. Dan ja. moet je bij zijn, hoor, want dat wil ja. je echt zien. Ja. En morgen... Wederom, maar dan is het om half drie. Klopt, dan is het om half drie. Dan doen we hetzelfde. Dus dan gaan we om half drie weer bij de circuit af. Dus dan zijn we zo inderdaad zo rond kwart voor drie, denk ik, in het centrum. Doen we weer die twee rondjes. En dan gaan we daarna weer terug naar weer Morgen is het ja, een heel gevarieerd uh, groep auto's die we ook bij ons hebben. En de hebben. uitlaten staan open, zodat je het ook hoort. Nou, het zijn allemaal wel auto's die ook over straat mogen rijden. Het zijn niet, niet geen raceauto's, zoals met de historic Grand Prix. Maar het zijn wel hele mooie auto's zitten tussen. Uh, uh, ja, mooie gerestaureerde auto's. Ook uh, fragiele auto's uh, van het type... ballen laat ze niet vallen, want anders <laughs> gaan ze stuk. <laughs> uh, maar nee, het is echt uh, uh, fantastisch. En in de races die men rijdt op het circuit? Ja, verschillende. Allemaal Engelse race series uit Engeland afkomstig. Uh, we hebben de Mini 7 uh, Racing Club. Uh, we hebben de, uh, de, een klasse met Ginetta's. Ginetta is een Engelse constructeur... Uh, bestaat nog steeds. Het uh, doet ook onder andere mee in de 4 uur van Le Mans. Nou, die auto's komen niet, maar het zijn de kleinere auto's. Het zijn hele populaire auto's zijn het om in Engeland mee te racen. We hebben twee klasses van. We hebben Caterhams. Dat uh, is ook een, een Lotus 7 gebaseerde auto's. En we hebben ook nog de Renault Clio Cup uit Engeland. Dat zijn natuurlijk geen... Ondertussen oh, van Engelse makelij. Klinkt een beetje Frans. Maar het zijn wel allemaal uh, Engelse deelnemers. En ze, de, de stuur zit uh, het het ook rechts in de auto. Dus het uh, is wel zijn degelijk, het wel auto's. Zijn we ja, degelijk geweldig. En Ja, en die Engelse mensen hebben het fantastisch naar hun zin. En uh, een aantal van die klassen zijn al eerder geweest. Die zeggen: Ja, we vinden het circuit uh, en Zandvoort. zoals dat bij elkaar ligt. en alles wat in het Britse thema is gestoken. vinden we echt fantastisch. Dus ze voelen zich hier wel, heel welkom. Laat ze wel voorzichtigheden. Want we hebben wel eens nare gevallen gehad. Ja, maar dat gebeurt altijd wel. Oké, oké, oké, Twee dagen reizen en het begint s morgens. En ik kijk nog even het programma om negen uur. Negen uur ja. is het vanmorgen begonnen en dat gaat door tot zeventien uur veertig. En morgen begint het weer om negen uur. Ja, klopt. Twee volle dagen. We zijn morgen wel iets eerder klaar, geloof ik. Uh, rond een uur of vijf. Uh, al die Engelsen moeten ook weer met de boot of met de tunnel terug naar. Uh, uh, naar Engeland. Yeah. Uh, maar uh, ja, dag actie op het circuit met mooie races. Maar ook demo-rondes. Uh, uh, de, de clubs die allemaal staan gaan rijden. We hebben ook een samenwerking met uh, Lauman Exclusive uit, uh, uit Utrecht. Die importeren en verkopen McLaren's in Nederland. Dus er komen zo'n 30 tot 40 McLaren's ook morgen naar Zandvoort. Dat is een dus hele zijn mooie geen lerno. goedkope autootjes. Zeker niet. Nee, nee, nee. nee. En die, uh, die gaan ook over het circuit rijden. Dus uh, ja, volop uh, van alles te zien en te doen. En daarbij is in het dorp natuurlijk ook van alles te beleven. Ja, dus hij, ja, ja, ja geweldig programma's. Ik uh, moet zeggen complimenten voor degenen die dit georganiseerd hebben. De, al die, die grote variëteit weer, uh, weer bij elkaar te krijgen. En uh, alles hier te organiseren in Zandvoort. Want dat maakt het natuurlijk extra leuk. Ja. ja, ik zag dat ze vanochtend op de boulevard de kramen alweer aan het neerzetten waren. Ja, voor, uh, ja, ja, ja, de markt ja en dan straks die, die, die, die dubbeldekker ook weer door, uh, door Zandvoort rijdt. Ja, dat is natuurlijk uh, geweldig. Ja. Leuk is weer. Feest, feest, ja. feest. Er stond in de krant overigens dat volgende week heb je het weer raak. Is het ja. Een, ja, we en, gaan even door. En, <laughs> er was even een, een ontheffing aangevraagd. omdat er extra meer waarschuwing. meer geluid hinder komen. Nou, worden. nee, dat is geen ontheffing hoor, die we moeten aanvragen. Nee, dat, uh, in de krant moeten wij altijd publiceren. Uh, ruim een week van tevoren dat wij uh, onze geluidsdagen gaan gebruiken. Uh, waarvan we er twaalf per jaar hebben. Uh, Wat is het dan voor race? Het uh, is de Blancpain GT World Challenge. Uh, ja. Nee. <laughs> maar autosportliever zegt het wel heel veel. Okay. Uh, het is zeg maar het Europees kampioenschap. Uh, voor GT3 auto's. En GT3 auto's Kijk, zijn. nou wordt het duidelijk. De snelste uh, ja. zeg maar GT's die er zijn. Denk aan. Nou, wederom McLaren. Maar ook Mercedes. BMW. Audi. Uh, Bentley. Uh, heel gevarieerd. En, en die, die hoor je. Ja. En dat zijn echt. Die ga je zeker horen in Zandvoort. Maar wel een heel mooi geluid is het hoor. Ja, gaan er heel veel mensen van genieten. En iedereen Heerlijk. weet natuurlijk ook dat het gaat komen. <laughs> uh, maar dat niet alleen. We hebben ook de Lamborghini Super Trofeo. Dat is ook fantastisch. Nou ja, we hebben de Renault Clio Cup. Dus met de Renault Clios. Maar je hebt ook een klasse voor uh, Lamborghini uh, uh, Huracans. Uh, dat zijn auto's van uh, 3, 3,5 ton. En daar gaan ze lekker mee racen. Uh, Zo'n 40 uh, gentleman rijders En uh, ja, daar vliegen de stukken uh, letterlijk wel eens van af. Heb je nog wel eens rust? Uh, ach, dit jaar niet denk ik, maar <laughs> na mei 2020 uh, gaan we weer eens aan vakantie denken. Ja, eventjes, zitten. ik denk niet dat je er iets van weet, maar misschien dat je een mening hebt. Uh, afgelopen dinsdag was de raadsvergadering mm -hmm. en daar uh, stelde D66 voor, de fractievoorzitter komt straks hier bij ons, om een kwartiermaker te gaan benoemen voor de organisatie rondom de Vuurder 1. En dat moet een kwartiermaker zijn die landelijke invloed heeft... gelobbyd moet worden over allerlei problematieken... met buurtgemeenten en weet ik veel wat. En ik snap dat niet. want Ik dacht, het nee. gemeentebestuur en het circuit hebben alles goed op de rij staan... en weten wat ze moeten doen. Ja, ik, ik denk het ook. De, de, de, de hele lobby om natuurlijk überhaupt de Formule 1... weer naar Nederland en naar Zandvoort te halen... Die loopt natuurlijk al heel lang. Hè? Ja. Uh, die is al meer dan een jaar geleden begonnen. Uh, daar hebben we natuurlijk ook mensen voor ingeschakeld die uh, daar, uh, ons daarbij geholpen hebben en die ons nog steeds bijstaan. Juist ook om uh, deze communicatie met alle stakeholders die er zijn te begeleiden. En dat proces dat loopt al uh, heel lang. Dus ja, ik, het is nieuw. Ik hoor het nu voor het eerst uh, dat dit gebeurt. Maar ja, ik, uh, ik, ik, ik, ik weet niet of daar... Dan vind ik het aan vindt, dat ze dat niet met jullie hebben overlegd. Nee, maar ik, denk, ik neem aan dat in de Raad... Uh, dat de, de, de betrokken wethouder uh, daar dus, uh, ook wel een goed antwoord heeft kunnen geven. Ja. Daarom. Dus dat, uh, komt ja. goed. Ja. Ik wil nog toch wel even wat zeggen over wat er allemaal in het dorp te doen is uh, vandaag. Want wij willen daar niet uh, aan, uh, nou ja, aan voorbij gaan. Er komt een quintet van doedelzakkers... die op verschillende plaatsen gaat optreden. Dat is echt een heel grappig uh, en mooi geluid en gezicht. Uh, dan is er ook nog een ontmoeting met Beertje Paddington voor de kinderen. En op het strand zijn hazewindhonden rennen. Wat ook heel erg mooi ook, is he? Nou, ik denk het niet. Die heeft de korte pootjes. En in de bioscoop draaien Engelse films. In het casino wordt er een British night gehouden. En twee big bands geven een concert op het Raadhuisplein... En een DJ gaat ook nog de Britse sfeer proberen vast te houden. Dus dat is even ja. een klein beetje nog van wat er verder gebeurt. Nou, ja, wat ik al zei, fantastisch dat dit allemaal georganiseerd goed, wordt. Daar zijn, wij, ja, daar zijn wij als circuit natuurlijk heel blij mee. Ja. Dat, het, uh, ja, dat een evenement dat wij organiseren zo breed wordt gedragen. Uh, ik denk gedragen. ook je gasten. Ja, die en de gasten zeker. Ja, maar die, die waardeerden het enorm. Nou, perfect. Dus dank daarvoor. Helemaal goed. Ik wens jou erg veel succes dit weekend. Graag gedaan. En de volgende keer, blijf lachen. Ja, dat doen we altijd. Het komt allemaal goed. <laughs> Oké. Okay. Wij nee. gaan luisteren naar uh, Pussycat. Same old song. Ja, bij ons uh, zit uh, Margo Bergman, Zandvoorts kunstenares. Uh, uh, is bezig met een opdracht voor de gemeente Amstelveen. Voor het Keizer Karelplein. Wat ja. trouwens een prachtig plein is. Uh, dus dat, dat kan wel... Uh, maar dat mag groot worden ook, denk ik, hè? Ja, dat, uh, dat mag heel erg groot worden. Waar, dus, waar in Amstelveen is het Keizer Karelplein? Nou, als je hier vandaan vanuit Zandvoort uh, richting Amsterdam rijdt... Dan Ga maar even van stadshart uit. Als je... Uh, Nee, ik ga het toch anders vertellen. Okay. Als je over de A9 rijdt en je ja. neemt de afslag Amstelveen ja. rechtsaf. Ja. Het eerste verkeersplein wat je tegenkomt, is een grote druppelvormige, tegenwoordig een druppelvormige uh, plein. Uh, waar geen kruisend verkeer meer is. Dat plein en die omgeving richt ik in. Met beeldende kunst. Goed. Dan even ten opzichte van het Cobra Museum. Waar ligt dat plein dan precies? Uh, het Cobra Museum is net onder de A9 door... richting ja. Amsterdam. Ja. Dus uh, zeg maar, als je, vanaf het, als je met je rug naar het Cobra Museum staat... ga je onder de A9 door. Het eerste verkeersplein wat je tegenkomt... is eigenlijk de poort van Amstelveen. De poort naar het oude centrum. Uh, ja, een yes. heel belangrijke Ondertant. plek eigenlijk. Okay. Uh, ja, wordt heringericht. En uh, uh, Amstelveen kwam... Uh, uh, afgelopen november bij mij met de vraag... wij willen graag een beeld van jou uh, in onze stadscollectie hebben. En uh, ja, dan ben je natuurlijk als kunstenaar ontzettend vereerd. En um, uh, ja, het, het beeld wat naast mij staat is het beeld van Karel Appel. Dus ik voel me ook in heel fijn gezelschap. Ja, dat kan ik me niet voorstellen. <laughs> ja, ja. Amsterdam nou is Amstelveen zeer minded op het gebied van kunst. Ja. Dus ik zie hier hoe dat Cobra Museum uh, tot stand is gekomen... Ja, en ook de, de weg naar Amsterdam toe. Dat is eigenlijk de route naar Amsterdam-Zuid. Die is echt... Uh, ja, dat is een prachtige beeldenroute... die nu ook onderdeel is geworden van Art Zuid, De beelde beeldende kunstroute in Amsterdam-Zuid... die twee keer, uh, één keer per twee jaar plaatsvindt. En dit beeld wat ik ga maken... zal straks ook het startpunt zijn van die beeldenroute. Dus ja, op meerdere terreinen is het uh, een zeer belangrijke opdracht. Heb je al een idee? Ja. <laughs> ik heb uh, afgelopen week op woensdag... Uh, kwamen de wethouders van, uh, van Amstelveen en de, de kunstcommissie bij mij in het atelier? Met de Dat... trein? Uh, nee, oh. met de auto. Er is geen treinverbinding van Amstelveen naar, nee. Uh, naar Zandvoort. Nee, met de auto, maar um, kunnen altijd goed parkeren op uh, stationsplein. Dat terzijde. Uh, maar zij uh, kwamen bij mij om um, ja, eigenlijk te kijken en te luisteren uh, naar het concept wat ik bedacht heb. Specifiek voor die plek. Uh, ik werk eigenlijk altijd wat je in de beeldende kunst noemt site-specific. Dus specifiek iets maken voor een bepaalde plek. Dus in mijn atelier vind je um, eigenlijk geen... Um, alle beelden en de, en de schetsen die je daar vindt... zijn eigenlijk altijd onderdeel van, die, van dat grote oeuvre... Wat, waar steeds dan voor een bepaalde plek iets heel nieuws wordt verzonnen. Dus een kunstcommissie komt niet bij mij in het atelier... en die zegt, nou doe dat beeld maar... Uh, maar dan vijf meter hoog. Nee, ik maak specifiek voor een bepaalde je plek. Je gaat er in. zitten en je laat de omgeving op je inwerken. Ja, dat, dat is één onderdeel. En het is ook gewoon puur studie. En het is ook gewoon heel goed luisteren naar uh, bewoners. Uh, zonder dat het een, een, een, een ding wordt wat uh, zeg maar... Uh, maar ja, hoe doe je dat? Luisteren naar bewoners? Want uh, is dat, nou, daar... dat is georganiseerd door de gemeente Amstelveen. En um, die hebben, ze hebben hele actieve bewoners rondom uh, in dat gebied. En... Um, daar waren, waren mensen ook echt bezorgd over wat er zou komen. Ze wilden heel erg... Ja, het heet Keizer Karelplein. En wat oudere mensen die zeiden... wij willen graag een sokkel hebben met Keizer Karel erop. En uh, ik was bij die, ja, ze hadden mij uitgenodigd bij die bijeenkomst... om mijn werk voor te stellen... wat ik in de openbare ruimte heb gemaakt uh, door heel Nederland. En, uh, en toen zei ik nou één ding. Ik ben ervoor gevraagd. Ik begrijp dat u Keizer Karel op een uh, sokkel wilt... maar dat is vrij 19e eeuws. Dat ga ik niet maken... Maar ik ga u beloven dat ik echt iets ga maken voor deze plek. En ik hoop u daarmee te verrassen. En toen heb ik laten zien hoe ik werk, ook voor andere plekken in Nederland. En toen kwam, kwamen die mensen aan het einde van die bespreking naar mij toe. En toen zeiden ze, nou, ik wil we geloof ik toch wel laten verrassen, ja. Ja, mooi is dat. En hè? dat is fijn, want dat betekent dat je toch ja, een meer open houding kunt creëren... ten aanzien van beeldende, huidige moderne beeldende ja. kunst. Nou is Amsterdam wel erg internationaal... Want... Het ja. grootste contingent Japanners woont in Amstelveen. Dat klopt. dat klopt. Heeft en... dat ook nog invloed gehad? Ja, zeker. <laughs> uh, maar niet zozeer, uh, niet, niet zozeer in eerste instantie... omdat het gro een grote hoeveelheid Japanners daar woont... maar meer uh, in het Amsterdamse bos. Ik kreeg in november de vraag... en uiteindelijk de uh, opdrachtbevestiging was in maart. En in maart heb je het Kerstje Festival in Amstelveen. En dat is in het Amsterdamse bos. Dat is van Amstelveen. En als je daar naartoe gaat, daar gaan echt duizenden mensen naartoe. Dat is echt prachtig. Dan zie je een soort ja, grote roze wolk in dat Amsterdamse bos hangen. En um, daar zijn 400 bomen geplant in een cirkel... naar aanleiding van de kernramp in Fukushima in Japan. En er komen dus heel veel Japanners naar dat Sakura Festival. Dat is het begin van de lente wat dat aangeeft. En... Um, uh, Eigenlijk was het fantastisch. Want iedereen die daar rondloopt... of iedereen die daar vandaan komt... heeft zo'n hele mooie zachte glimlach... van de schoonheid van de natuur... waardoor je bent aangeraakt eventjes. Uh, ja, op zijn gezicht. Dat, dat, dat, je voelt het gewoon helemaal uitstralen. Ik dacht van... ja, als ik nou iets daarvan teweeg zou kunnen brengen... met mijn werk... want dat, ja, die lentebloesem is natuurlijk maar kortdurend... en mijn beeld blijft er staan forever. Voorlopig. Um, als ik dat teweeg zou kunnen brengen met een beeld, dat, dat is echt wel het hoogste goed. Dus, ja. Dat klinkt heel mooi. Ja, ik, en... zit, ik zit me net te bedenken dat het voor Iris, uh, die onze eerste, eerdere gast was, mooi zou zijn om in die tijd daar mensen te gaan fotograferen. Om dat inderdaad zit in die af. emotie te kunnen pakken. Want maar dat ik, lijkt ik, me prachtig. Ik, ik heb daar veel de Japanse weken georganiseerd ja. in Amsterdam. Dus ik ken een beetje de achtergronden. Ja, Um, het is, is ongelooflijk. Nou ja, het, het mooie is dat Fukushima is eigenlijk ook eigenlijk het beginpunt geweest van mijn uh, echte bewustwording over um, uh, waar mijn werk naartoe ging. Want in, uh, in 2011, toen die kernramp plaatsvond, toen liep ik hier gewoon in Zandvoort langs het strand. Ik raap zee weer op, dat is mijn inspiratiebron. En, um, en toen ik op dat moment het zee weer opraapte, toen dacht ik: oh jee, daar is al het weer dood. Hoe lang zou het duren ja, ja. eer dat dode wier hier is? En, en, en ja, hoe gaat het met onze zeeën? Want al het water is verbonden. Nou ja, goed. Ja, dus vanaf dat moment laat dat me niet meer los. Dus je kunt ook voorstellen dat het de link met Fukushima en de link met mijn werk uh, direct aanwezig is. Het was niet vernietigend niets dat je Japan noemde. Nee. <laughs> ja, dat is ook zo. Ja, ja, ja. Ja. Uh, maar even om van in Japan af te zakken. Jij bent natuurlijk beroemd geworden in Nederland met de sierhekken. voor koning, uh, de Koningsboom. Ja. Zelfs in Zandvoort staat er een. Ja. die gekoppeld eerst is aan een. eerst in het museum, een, een, een bijzondere tentoonstelling. Ja. En vervolgens ging het hek naar buiten. en staat voor de luisteraars, dat je het weet. op de hoek van Lenneweg, Nicolaas Beeslam ja. met de Koningsboom. Nou denk je, dat is alleen Zandvoort. Nee, nee. mevrouw heeft 408. Hekken geplaatst? Nee, nee, nee, nee, geen 408. <laughs> nee. Dat staat in je website. 408 Nee Nee, nee, nee, nee. dat staat zeker niet in mijn website. Er zijn, er zijn 400 gemeenten in Nederland. Ja. En er zijn 56 uh, van wel. deze Koningshekken staan door heel Nederland en ook in Duitsland. En, uh, wat hebben die met ons koningshuis te maken? Ja, wat denk je? Oh, Willem van Oranje... Nee, de geboorteplaats van prins Klaus. Ja, In Nitzakker ja, ja, ja. oké, okay, okay, ja. Ja, Dus uh, aan de Elbe, daar werd een, uh, ja, een heel nieuw terrein. Aan de Elbe een wandelpromenade ingericht. En prinses Beatrix uh, was toen al prinses. Uh, uh, heeft die ook onthuld. Dus dat was een heel... Uh, Bijzondere glaasje wijn weer met een lunch en uh, heel erg leuk. Nou, bijzonder om mee ja. te maken toch? Maar dit ja, is een heel wonderlijke opdracht, want uh, dat is eigenlijk. Ik heb uh, vorig jaar een stagiaire gehad die heeft op een gegeven moment gevraagd: Van weet je eigenlijk hoeveel werken je in de openbare ruimte in Nederland hebt staan? En toen zei ik, nou ja, een stuk of 35 weet ik eigenlijk niet precies. En zij ging tellen en toen zijn er dus 68. En dan is het Koningshek eens één. Maar uh, toen. Nou. toen, toen dacht ik van, ja, het is eigenlijk wel wonderlijk... want dat koningshek is maar twee meter groot. Al die andere opdrachten soms veertig meter lang... of vijf meter hoog, of weet ik veel wat, overal. Maar ik kan me herinneren dat je enorm kritisch bent... op elk hek wat gemaakt wordt. ja Want je wil elk blaadje zien in dat, in dat gesmeden hek... of het wel goed is. Ja, en... ja nou ja, ik vind dat als je, als, je. als kunstenaar werkt... Um, dan moet je ervoor zorgen dat het... Dat, dat, nou, dat de kwaliteit van je werk altijd goed is. Dat is gewoon verantwoordelijkheid. Dat is niet zomaar even gedaan. Kijk, je kunt wel iets neerzetten in de openbare ruimte... maar als het bijvoorbeeld na een jaar stuk gaat... of lelijk wordt, of weet ik veel... als het niet goed verzorgt... als het in beginsel al niet goed gemaakt is... ja, en dat, dat gaat niet. Dus het, ja, ik denk dat het kritische... dat dat hoort bij uh, een hoog niveau proberen te bereiken. En steeds hoger en steeds beter worden nog steeds. Oké, okay, nu de, deze kunst in Amsterdam. Ja. Wanneer, wanneer komen de eerste schetsontwerpen? Nee, de en, schetsontwerpen zijn goedgekeurd. En dat is, vertel. Uh, ja, of is het ja, nog dit, geheim? Nee, ja, nou kijk, volgende week zijn de bewoners, twee grote groepen bewoners komen in het station van Zandvoort. Dat is weer, hè, ben ik ook tegelijk het visitekaartje voor Zandvoort. Dan zeg ik ook altijd van nou kijk hier maar, het ziet er echt allemaal mooi uit. Maar uh, uh, ja, zij komen uh, in mijn atelier. Ik denk dat het uh, iets gepaster is om op een later moment uh, het uh, okay. uh, uit te leggen. Maar ik, okay. ja, de link die je er net uh, zocht met uh, Japan, die is nadrukkelijk aanwezig. En de link met mijn zeewier is dat aanwezig. Dat verwacht ik al. En het is het, het klein tipje van de sluier. Het is om mensen bewust te maken dat ze in Nederland eigenlijk onder water leven. In ieder geval in Amsterdam want hier ja, in bijersland wonen wij lekker boven de zeespiegel. Ja, klopt. <lacht> ja, oké. Okay, duidelijk. spreekt het tot de verbeelding. Ja, ja, ja, ja. Maar ja, ja. <lacht> ja. nou, nou ik wel kant het op gaat. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Mooi. Dan um, nou is dit je grote opdracht. Welke opdrachten staan er nog meer op het programma? Um, ik ben uh, gevraagd om een videoproductie te maken met een hele beroemde uh, jazzartiest in New York. En dat gaat ook over mijn werk onder water. En die is vorig jaar mijn atelier geweest. En um, ja, was flabbergasted over wat hij zag. En wil graag eigenlijk uh, zijn muziek gaan koppelen voor een nieuwe cd met mijn werk. Voor een clip. Nou, Ik denk dat dat een hele ja, bijzondere wending is. Ik maak wel films uh, over mijn werk. Uh, in eerste instantie was dat heel erg procesgericht. Om mensen te laten zien hoe ik als kunstenaar denk over een project. Dus dat kun je op mijn website kun je die films wel vinden onder de projecten. De laatste film die ik heb gemaakt, die heet The Ocean Breed Sea Light. En dat gaat over um, uh, het kunstwerk wat ik heb gemaakt voor het Spaarne Gasthuis... in het Oncologiecentrum. Heel mooi, met blauw. Ah, dat ah is dank echt, je wel. Ja, het is ja. waanzinnig. Ja, nou, ik krijg echt nog steeds... Ja, ik, krijg, ja, ik heb ik, het gezien. Nee, dus, was echt, het, is, ja. het is echt het is heel uh, bijzonder. Vorig jaar geplaatst en um, dat is... Iets bijzonders, want het is een openbare binnenruimte. Ik krijg bijna elke maand nog wel één of twee brieven van mensen die daardoor troost ervaren en het heel prettig vinden. en hun herinneringen naar, hun, ja, naar vakanties soms of naar de natuur. En dat is echt ontroerend. Dat heb ik eigenlijk nog nooit gehad over al die werken die in de openbare buitenruimte staan. Dan krijg je wel eens reactie van: nou, oh ja, dat heb ik gezien, dat, kan, dat ken ik. Maar uh, dit is echt uh, heel bijzonder. Er staat op de website bij Nieuws... staat er ook een brief die een mevrouw geschreven heeft. Dat heb ik aan haar gevraagd of die mocht publiceren. Maar ja, zij zat gewoon in die ruimte te wachten op haar behandelingen. En ja, voelt haar uh, angst wegdrijven uh, door dat werk. Ja, beter kun je het eigenlijk als kunstenaar niet hebben... als iemand dat ook nog in, de, in een brief kan vertolken naar je. Precies. Ja. Ik, ik, heb hem, ik heb hem hier voor me, die brief. En inderdaad, wachtend op haar bestralingen... werd zij enorm gepakt. Ja. Door, de, door jouw kunst. Ja. Dat is echt heel mooi. Ja. En ik ben een liefhebber van zeewier, zegt ze. Dus ja. het was, uh, en het alles herinnerde zek... haar aan ja. haar vakanties in Zweden... waar ja. ze met haar handen door het wier heen speelt. Ja, ja dat zijn precies de dingen waar ik me... Die ik voel als ik bezig ben met ja. het maken van werk. Dus Heel mooi. Dat is echt. Ja. Uh, daar moet je wel van huilen als je ja, Nee, krijgt. nou terecht. Dat is ja, gewoon, ik uh, ga even naar, naar de andere kant. Met welke materialen werk je het liefst? Het liefst. Oh. <laughs> het liefst. Hmm. Um, moeilijke vraag? Ja, dat vind ik een moeilijke vraag. Want, uh, dat was de bedoeling ook. Ja, dat is ook fijn <laughs> dat iemand eens dus, uh, lekker een moeilijke vraag stelt. <laughs> nou, ja, er zijn... Ik, eigenlijk materialen die een identiteit kunnen weergeven. Dus dat is eigenlijk... Um, wanneer ik iets maak... Uh, zoek ik een materiaal... waarin ik het gevoel wat ik wil uitstralen... met dat werk ook daadwerkelijk ondersteun. Dus het, is een, het moet iets zijn wat ondersteunend werkt aan, aan het beeld. Het is, moet niet zijn dat het alleen maar het materiaal is... waar mensen op kikken. Het moet samen... moet het ja het beeld bouwen, zeg maar. En dat het meer wordt dan alleen maar het materiaal... of alleen maar ja, het beeld. Dus ik hou heel erg van plastische materialen... maar ik hou ook net zo goed van... ja, van weven. Als, het maar, als, je, als je ogen de huid maar kunnen strelen, zeg maar. Zoiets. Aluminium? Ja, nou ja, het koningshek. <laughs> ja. Dat, daarom noem ik het. Ja, ja ik, in die gegoo... dan heb ik het beeld gemaakt van was... Ja. En vervolgens uh, is het gegoten in aluminium. Maar de, de uitstraling van het aluminium... Dat, het zowel, dat je het zowel heel plastisch kunt gebruiken... maar ook heel gepolijst en glanzend... Ja, in dat beeld was dat ook heel fijn. Omdat de binnenkant moet eigenlijk de wereld weer kaatsen. Naar de binnenkant. En de buitenkant moet je eigenlijk aan willen raken... als je er langs loopt. Dat je denkt, oh, zo'n sinaasappeltje. In ieder geval is het wel bewezen dat jouw kunstwerken... buiten kunstwerken... Uh, hufteproef zijn. Want ik heb nog niets gelezen over vernielingen... of uh, gestolen of wat dan ook. En dat is, uh, um, zeer positief. Ja, dat klopt. dat klopt. Er is wel eens, wel, wel eens wat gebeurd. In, in Utrecht heb ik een tunnel gemaakt... Die heet de, of uh, vier tunnels bij de Berenkuil. Dat zijn fietstunnels. En daar zaten echt duizenden beertjes in tegels in. En ik, daar is iemand die heel secuur met een dremel... gewoon één tegel eruit heeft geslepen... Waarschijnlijk om aan de familie beer cadeau te doen of zo. Maar hij is... was zo'n enorme fan van jouw werk. Hij dat... had weten kunnen bellen, want ja. we hebben dat gewoon uh, liggen. Ja. Ja. Nou, bij deze dus. Ja. Ja. Je bent de contacten ja. als er dat soort vragen zijn. Ja. Ja. Uh, maar goed, kunnen we afspreken dat zodra jij je presentatie hebt gegeven aan de bewoners ja. hier in het station... Ja dan wel omdat het publiekelijk is. Ja. Dat we daar nog een keer op terugkomen. Ja, dat vind ik ontzettend leuk. Ik, ik denk dat het altijd heel mooi is om te zien... Ja, hoe, um, wat het proces is eigenlijk uh, om tot zo'n werk te komen. Ik denk dat het heel veel inzicht geeft aan mensen... Um, ja. over wat eigenlijk uh, allemaal komt kijken... bij echt een, ja, toch een goed kunstwerk maken voor de openbare ruimte dan ben ik blij dat er zoveel beroemde kunstenaars in Zandvoort wonen. Ja, ja wij zijn een rijk dorp wat ja. dat, dat betreft. Ja, Dankjewel ja. voor je komst. Nou, Dankjewel. heel erg bedankt. Pieter, uh, gaan we muziek doen of gaan we een stukje van de agenda muziek, doen? Nou, muziek? Nee, nee, nee, nee, ik heb, nee, ik wou even een tussendoortje doen. Want morgen gaat er iets heel speciaals in Zandvoort gebeuren. Als het doorgaat tenminste. Uh, voor het eerst in de geschiedenis is er een kerkdienst door de lokale raad van kerken, een ecumenische kerkdienst... waarin de pastoor voorgaat, Putter, pastoor Putter, en de dominee Zon Vrijhof Dat doen ze samen. Dat is op zich niet zo bijzonder, maar het is dit keer in de tuin. Dus aan de achterkant van de kerk aan de kerkplein, protestantse kerk... is deze ecumenische tuinviering. Ik hoop wel dat het ietsje warmer is... En dat zonnetje schijnt. Maar nou, ja. dit is al een goed temperatuur. Maar als het hoor. niet goed is, kunnen ze altijd nog een keer naar binnen toe. Ja. Maar in de geschiedenis is dat toch wel heel belangrijk. Een tuinviering van, van een, een ecumenische, ecumenische dienst. dienst. Ja, nou, hartstikke goed. Dan gaan we nu de, naar, inderdaad naar Sailor Girls, Girls, Girls. En het nieuws. En tot straks na het nieuws. Girls, Girls, Girls. Girls, Girls, Girls, Girls. girls, girls.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 Girls, girls, girls, girls, girls, girls, while Well, they made up in Hollywood. I put them into the movies. Those lovely photographic splendors. In our magazines, Miss World and Beauty Queens calling in.